Op Second Law vond ik wat ik miste. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ontdek met Eliza Was Here de schilderachtige Griekse eilanden. Boek jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.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 Draait hij tien uur op thuishaven. We dachten, daar kan nog wel een uurtje bij. Dus je hoort hem een uur lang bij Slam Tonno Disco. Forever, So if, if the beat here, so ready to go If the beat here, so if the beat here get a make you the make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 The man shake The ball break The man shake The ball break up The man shake The ball break 600ste aflevering van de Boomroom. We hebben dus uh, 600 gasten gehad. We hebben nog nooit iemand gehad, volgens mij, die de speaker zo hard heeft staan. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik ben ook. Dus, uh, nee, echt van uh, bijna 13 jaar uh, alleen maar draaien op, uh, met een keiharde monitoren, zonder uh, oordoppen. Ja, ik weet dat het heel slecht is, maar. Uh, ja, dan word je toch wel ietsjes doof van. We, we dus ja. voelden het wel goed, we kwamen er lekker in. Het was ja, een heerlijk. Concept, man. Ja, heel dat goed. Dat bedoel ik toch? Zo. <laughs> hey, uh, en dit morgen, tien uur? Want mm. uh, je doet morgen, doe je thuishaven. Ja, Ja, tien ja. uur lang. Ja, zeker. Nou, niet, niet alleen ik, maar ik doe dat samen met uh, Kirollus. Ja. En uh, dat gaat natuurlijk wel ietsjes makkelijker... omdat je dan natuurlijk met z'n tweeën staat. Je hebt dat ook een keer alleen gedaan, toch vriend? Vorig jaar? Ja, je ja, ja, hebt. Uh, even kijken, 30 maart deed ik dat. Alleen dan kan je dus niks. Dan kan je dus niet eten. Dan kan je niet, en nu dacht je van nou, doen we het uh, met z'n tweeën. En dan nou kan je. Ja, op een gegeven moment de muziek, de muziek, uh, spreekboek deden. Dus ja. op een gegeven moment zit je daar. Ja. zit je er lekker in. En ja. dan kan je gewoon een hele dag met alleen maar misschien een halve bananen en een snickers <laughs> gewoon uh, doorrammen. <laughs> maar uh, nu is het eigenlijk wel chiller. Want ja, nu kunnen we ook gewoon tussendoor elkaar misschien solo sets gunnen Even misschien. Ja. Ja, van eten of zo. Ja, ja, ja. Dus ja. het wordt echt gewoon een lekkere get-together. Het is natuurlijk eigenlijk. tien uur set. is eigenlijk is gewoon topsport. Het is, uh, is natuurlijk best wel lang. Maar jij hebt niet echt... Uh... Dus graag gedaan, want je hebt vannacht in Groningen gedraaid. Ja. Toen heb je nog een eierbal gegeten vanochtend om, uh, om half negen, volgens mij. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Dat was voor de show. Oh, dat was voor de show. Na de show kwamen de frikadellen. Oké, okay, ja, want ja, eigenlijk... Die heb ik dan niet op uh, Instagram gepost. <laughs> <laughs> het mooie is dat als je dus in Groningen draait... Ik kom, ik kom zelf uit Groningen ook. Oh, leuk! Dan nou je, kan je dus gewoon na, uh, hoe laat het ook is, kan je altijd nog eten. Ja, uh, top daar, man. Goed echt, is dat uh, sowieso. Volgens mij is het de enige stad met echt een 24 uur vergunning. met ja. heel veel uh, dingen, toch? Ja, ja nee zeker. Je kan ja. altijd door nou, hoe laat was je klaar? Ik was vijf uur klaar. Half zes stonden we nog bij de Hoek. En volgens <laughs> mij zijn we om zes uur. Uh, echt uh, met mijn agent en met uh, de cameraman weer teruggereden naar Amsterdam. Ja. Dus ik uh, denk, denk dat ik rond een uurtje of half acht, acht uur het thuis, thuis was. Ja, ja. En, ik ben uh, nog een beetje moe van gisteren. Maar ja, precies. Uh, je nu hier en morgen uh, tien uur? Ja, ja zeker. Ja, heel man. Veel hey, je, bent, uh, je bent lekker bezig. Het gaat goed, hè? Gaat heel goed. Ja, ja. ja, ja. Afgelopen jaar was echt. Uh, Heel erg uh, bizar voorbij gegaan. Heel veel uh, landen be, uh, gezien. Veel in Italië geweest. Veel... Uh... Op echt verschillende continenten. Wat waar is ik dat dan? Waarom, waarom, dan? waarom waarom, no waarom het, Italië? No waarom gaat het wel, uh, daar zo? Goed, ik een denk door dat... de naam: ja. Tono. Tono. Tono Disco. <laughs> ik vind dat ook goed eigenlijk. ook. Ja, dit, uh, ik denk dat het uh, zoveel house, uh, de, de, de disco, dat, uh, ja. leeft gewoon natuurlijk enorm ja. daar in Italië. En vooral in Napels zijn, zijn natuurlijk heel veel stromingen en geboren. Ja. Dus ik denk dat het daar gewoon echt uh, heel makkelijk voor mij was om. Uh, om uh, mijn draaien te vinden. Ja, wat goed. Hey, wat is wel leuk is, je bent echt DJ-DJ, want uh, je, je maakt uh, geen, uh, geen eigen tracks toch? Wel? Nee, nee, hey. nee. Uh, ik maak nog geen eigen tracks. Okay. Ik ga er wel mee aan de slag. Ik ga er wel uh, een beetje oefenen, maar het is natuurlijk okay. zo'n hele lange learning curve om echt gewoon uh, muziek te, uh, te maken. Ja. Want ik ben echt meer een podiumfreak uh, podium dan een uh, studio Freak, ja. om zo te zeggen. Ja. Maar dat is toch ook mooi, want het gaat hartstikke goed. Dus uh, het, het is dus toch kan niet klagen. Nodig. Nee, ik kan ik klagen. Ja, nee. Het gaat heel goed zelfs. Ja. Ja. Ja, top. Wat, wat, wat kunnen we van je verwachten de komende tijd? Uh, ik zit nu nog midden in mijn Pop Tour. Mm -hmm. Dus uh, door Nederland uh, draai ik nog in de 013 muziekgieterij. En daarna Paradiso. Oh, en uh, Don Roosje, niet te vergeten. Nou, dat goed, ja, dat is goed. En daarna... Uh, echt uh, vooral veel, veel naar Italië. Ecuador heb ik binnenkort ook oh, staan. Ja? Uh, ah, leuk. Een paar dingen in het Midden-Oosten. Hopelijk natuurlijk ook uh, ooit Azië misschien ah, uh, nog ja. te pakken. Maar ja. Ja. Nou, dus als je het je allemaal zo doorgaat, dan kom, uh, kom je er vanzelf terecht, toch? Thanks. Ja, dat, ja. Gaat, dat gaat nu wel goed. Ja. Ja. hey leuk dat je er was, man. Leuk. Ja, dankjewel voor het uitnodigen. Het ja, was heel leuk om te doen. Zo meteen in de boomboom Boom hoor je Bos Priester. nu lang.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 Ik hoop niet alleen sparen...